De regering van de Oekraïne is bereid om te praten over vervroegde verkiezingen... zegt de vicepremier. Honderdduizenden Oekraïners protesteren al anderhalve week tegen de regering. Ze zijn woedend omdat president Janukovic weigert om een associatieverdrag met de Europese Unie te ondertekenen. Volgens de demonstranten laat de president zich onder druk zetten door Rusland... en moet hij opstappen. Mark Rutte wil dat de Belg Guy Verhofstadt... na de Europese verkiezingen voorzitter wordt van de Europese Commissie...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 Ook is er in de kustprovincies kans op zeer zware windstoten. In de loop van de dag volgt regen en het is een graad of 6 gemiddeld. Dit was het NMES Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Wel, de Big O, die kon je horen met Dream Baby. Goedenavond, allemaal. Goeiemorgen, of wat dan ook. Je luistert naar De Nachtvinkt Anders hier bij de VARA op Radio 1. En in deze aflevering van De Nachtvinkt Anders... speciale aandacht voor Roy Orbison, want morgen... dan is het precies 25 jaar geleden dat hij overleed op 52-jarige leeftijd. Roy Orbison, daarnaast ook aandacht voor Little Richard... want Little Richard die is vandaag jarig, 81 wordt hij... Van deze artiesten dus uh, speciale muziek en speciale aandacht. Maar ook aandacht voor een band die het uh, enigszins heeft laten afweten... de afgelopen dagen. Yubi 40. Yubi 40. Ja, de zanger was niet goed bestemd. <lacht> een paar concerten zijn niet doorgegaan. En wat doorging was niet om aan te horen. It must have broken When the boys used to say You look better in the dark van. Today. I don't know how Ze zouden dus ze een concert geven in Kerkraden, de Rodehal, maar dat is dan uh, uiteindelijk niet doorgegaan. Jan Smeets heeft ze maar uh, uh, naar huis toegestuurd. Zodat de zanger Duncan Campbell uh, de alle tijd heeft om zijn uh, stembanden te laten uh, recupereren. Of zoiets. Um, ja, dat optreden in 013 in Tilburg, dat schijnt ook een blamage geweest te zijn. Als je zo de recensies her en der op internet leest. Maar in ieder geval dat optreden van New York 40 in Kerkrade, dat is uitgesteld. En 27 april, dan zal dat alsnog doorgaan. Dan nu de muziek van Duran Duran. Ja, de CD verkoopt die dicht op zijn gat. Dus gaan wens proberen op andere manieren hun. Uh, repertoire te verkopen dat gebeurt dan middels boeken met mooie foto's erin. Durand Durand doet zoiets. Okay. Ja, dan gaat de plaatsverkoop niet meer zo best... maar de verkoop van merchandising van gaat is uh, wel behoorlijk. Tenminste, maar daar heeft men uh, alle, de, de allerhoogste verwachtingen van. Want Van Duran Duran is een uh, boek uit met in allemaal fotomateriaal... uit hun tour die ze ooit in de jaren tachtig maakten... En dat boek moet me liefst uh, 250 pond opleveren. En er is er zelfs nog een luxe versie, 500 pond. Nou ja, is leuk voor de feestdagen. Als je zoiets hebt, kan je dat lekker op schoot nemen... en uh, er lekker van genieten van al die uh, fraaie plaatjes. Dit is van vorige week. Het optreden van Hoeveel van ik in Met het oog op morgen. Ze zongen daar diverse liedjes. Dit was de een van de allernieuwste single... met als titel Amalfi...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 ja. me na na na na na na na na boy you make me dance na na na na na na na na you put me in a trance long time ago i fell for you but we had so much more to do it took a while to synchronize but now we're locked it makes me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 Zonic was afgelopen vrijdag klonken in met het oog op morgen bij de NOS op radio 1. voor Charles Bradley dat is 2013 een heel mooi jaar is geworden want vorig jaar was hij eigenlijk nog nagenoeg onbekend en als hij bekend was dan was het alleen maar als imitator van James Brown maar er verscheen van hem een album met daarop een aantal aantrekkelijke hitsingles Hurricane dat is wat je net hoorde van de inmiddels 65-jarige Charles Bradley dit heet ook Hurricane en dan hebben we het over IELTSE belangen Call. could this be another warning? Higher pressure's got me falling into worlds I've never seen Seen so far Hurricane, daar was hij weer. Deze keer van Ilse de Lange. De opname was van 16 mei 2012. Gemaakt in de vroege, vroege ochtenduren bij het programma van Giel op 3FM. En Ilse de Lange, ja, die heeft uh, zich uh, de vorige week uh, suf geluld... naar aanleiding van het feit dat ze Nederland samen met Willen gaat... vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En van dat uh, vele praten en al die uh, promotiepraatjes... Ja, toen kreeg ze een in zijn keelontsteking. En dat hield dan in dat ze uh, een concert. Uh, dat gepland was uh, op 30 november. niet kon doen. En dat concert, dat wordt dan begin van het volgende jaar. weer ingehaald. 4 januari 2012. In de Amerika halte Apeldoorn. Want dat was het concert dat niet doorging. Maar nu dus weer wel, maar dan op 4 januari. Like a Hurricane. Hier is Neil Young met Crazy Horse. Een maand geleden is hij 68 jaar geworden. Neil Young hier uit 77 van de LP American Stars and Bars. En van die LP het en Like Like Hurricane. En vandaag is het feest. En hij is een penny man. Van deze man is jarig. Little Richard, dat is een artiestenaam. En hij was vandaag 81. Een reden voor feestje. wordt hij vandaag Little Richard. En je hoort hem hier met een hit uit 1958. True Fine Mommy, mama. Little Richard, als je zijn familieleden uitnodigt... dan wordt het een volle bak, want hij komt uit een gezin... van maar liefst 16 kinderen. Hij was het derde kind uit dat gezin. Muzikale ervaring heeft hij opgedaan als pianist in de kerk. En na 1951... Toen werd hij ontdekt bij een talentenjacht. En door het winnen van die talentenjacht mocht hij een paar plaatjes maken. Die paar plaatjes die hij toen maakte, die uh, waren echter niet zo'n succes. Het grote succes begon toen hij nummers ging maken. Zoals bijvoorbeeld Tutti uh, Long Tall Sally en Lucille. En dit True Fine Mama. Letterwatcher dus, je hoort meer van hem de komende nacht. Hier in De Nacht klinkt anders. Hele oude naar het hele nieuwe. Daft Punk die hebben dit jaar al een vrij album afgeleverd. Random Access Memories. Dit is de van de nieuwe single. Single voor Daft Punk met hier in de stem van uh, Julian Casablancas. En die Julian Casablancas die is in het dagelijks leven zanger van de band The Strokes. En dan brengt een heel andere repertoire. Maar hier dan dus uh, wel met Daft Punk. En het klinkt, uh, wat mij betreft, uh, het, het, het klinkt als een klok in ieder geval. We even terug naar die uh, andere memorabele datum van morgen. Als het 25 jaar geleden is dat uh, Roy Orbison kwam te overleden. right. dan Only the Lonely, 1960, de eerste hele grote hit voor Roy Oberson. Morgen is het precies 25 jaar geleden dat hij overleed. En je hoort er nog meer van, van de Big O. Aan de, kop, aan, het kop, aan de kop van het volgende uur, dan komt hij weer voorbij, Roy Oberson dus. Maar nu even aandacht voor uh, Spekers met kop. Leuk het leukste is met kop alvast een cabaretfragment... zo dadelijk met onder andere Dolph Jansen... En daarna hoor je Black Pearl van Sonny Charles and the en de Checkmates. Dit is de gitaar van Slash. En zometeen de zang van Michael Jackson. Die neem je mee in 1991. 1991. Dit wordt Black all White hier in de nacht, klinkt anders. Gonna spend my life being a color. Don't you agree with me. When I saw you kicking dirt in my eyes. I, I, I, you're thinking of my baby. It don't matter if you're black or white. I said you're thinking of my baby. It don't matter if you're black or white. I said you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black Het blijft maar als een donkere wolk boven Nederland hangen. Na de ophef over Zwarte Piet is er nu de officiële aanklacht tegen RTL 4 en Gordon. Na de grappen over de Chinese kandidaat bij Hollands, Got Talent. Zijn we overspannen geworden met z'n allen? Of zijn we stilletjes verworden tot een racistisch volk? Bij ons aangeschoven Gijs van Voorzijs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meneer Voorze, welkom. Dank u wel. Uh, u kunt ons uit de brand helpen. U heeft een, een test ontwikkeld die feilloos laat zien hoe racistisch iemand is. Dat klopt. Hoe racistisch zijn wij... Nou, daar kunnen we maar op één manier achter komen, meneer Jansen. Ik begin even met wat simpele persoonlijke gegevens en vragen. U, u gaat testen hoe racistisch ik ben? Juist. Eerste vraag. Bent u blank? Uh. Het is belangrijk dat ik bij het afnemen van deze test volstrekt objectief ben. Oké, okay, ja. Uw levenspartner, is die blank? Ja. Oké. Okay. Bent u daar blij mee? Ja. Uh. Ja. Oké. Okay. Blij dat partner blank is. Ja. U had uw levenspartner uh, niet liever negroïde Noord-Afrikaans nou, of Aziatisch gewild? Nou, nou nee. Oké. Okay. Liever geen nee, nee. negroïde Noord-Afrikaans nee, nee, nee. of Aziatische Wacht even. Wacht even. Nu partner. klinkt het. Nu klinkt het. Staat genoteerd, hoor. Ja. Maak af. De meeste van mijn vrienden zijn... A. Negroïde. B. Noord-Afrikaans. C. Aziatisch. Of D. Blank. Ja, D blank. U bent lekker aan het scoren, meneer. Nee, Jans. maar ik vind het niet... we gaan door. Slurpen, boeren en smakken tijdens het eten, vind ik. A. ongepast en smerig. B. heel normaal. Dat vind ik ongepast en smerig. U vindt Chinezen onaangepast en smerig. Meneer van Voorzen, uw test Mijn lievelingsgerecht is A. roti kip met schaafijs en groene Fernandes. B. Hollandse pot. Ja, dan, dan Hollandse pot. Tien puntjes voor meneer Jansen. Nee, nee, nee, Volgende nee, nee. stelling. Als ik dans, dans ik A. Met veel heupbewegingen en draaiende polsen op sitar-muziek. Nee. B. Enigszins houterig op top 40 muziek uit de periode 90-2002. Ja, sorry, dit... Ja, dan B. Dan. Ja, oké. Okay. Heeft weinig op met de islamitische cultuur. Dit, mm, dit zou wel eens een monster kunnen worden, meneer nee, Jansen. Dit. Ik heb een bedrijf en neem aan... A. 500 Chinezen. B. 500 Antillianen C. 500 Nederlanders 500 Chinezen, want dat zijn harde werkers Aha, meneer vindt Antillianen lui Nee, nee, nee, oh nee dus, dus, dus Nederlanders vind ik niet lui Nee Hoezo niet? Omdat u een racist bent Zullen we hiermee ophouden met deze test? Dat is voor uw goede naam misschien wel zo verstandig Heel graag wel spijtig, ik denk dat u een goede kans had gehad om de hoogste score tot nu toe te breken. Ons wiens, oh, wiens naam staat de hoogste score? Dat is nu nog in handen van Umberto Tan. Ik dank u voor uw komst. Tot ziens. Sonny Charles en de Checkmates. En een veel uh, productie Dat was wel duidelijk door een Filspec-productie. Met al die galm die erbij zat. Black Pearl van Sonny Charles en de Checkmates. De volgende fragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En straks tussen half vijf en vijf meer uit Speakers met Koppen. Het leukste uit Spekers met Koppen. Met dan ook uh, aandacht voor de live muziek die er was de afgelopen weekend. En voor Speakers met Koppen, voor het fragment Spekers met Koppen...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 de fanfare van honger en dorst De fanfare van honger en dorst We hadden geen geld om eten te kopen, maar wisten voor alles het beste adres. Mosselen bij lentje en frieten bij Helga en Annie bewaarde voor ons wel fles en iedere. Het de laatste vijf brand. in Eddie's jeugdbox. It's a hard rain, gone of all, allemaal samen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 die mooie kon zingen, dan onze fanfare van honger en dorst. En het duurde nooit lang, of we waren weer samen. Had. Ooit te verdenken dat iedereen van ons voor goed weg zou gaan. We hebben dan zelf de vavare ontbonden. We hebben als iedereen de prijs maar betaald, de prijs van de vrijheid. In voor wat centen, een baan bij de bank, een auto, een kind. Maar ergens in de straat, zingt de nieuwe van.